11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk welk lied op 30 april tijdens een concert in Ahoy zal worden gezongen. Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft geen alternatief bekendgemaakt. Het concert gaat wel door. De bedoeling was dat heel Nederland om half acht het officiële koningslied van John Eubank zou zingen. Willem-Alexander en Maxima zouden in Amsterdam op een groot scherm meekijken voorafgaand aan hun rondvaart op het IJ. Na een storm van kritiek trok componist Eubank het nummer gisteravond terug. Het Nationaal Comité Inhuldiging betreurt de gang van zaken, maar heeft begrip voor de beslissing van Jilbenk. Het blijft de bedoeling om op 30 april de koning gezamenlijk toe te zingen. Samen met de Nederlandse publieke omroep zal het comité zoeken naar een goede oplossing. Israëlische luchtvaartmaatschappijen hebben alle vluchten naar het buitenland geannuleerd. Ze protesteren daarmee tegen het plan van de regering om het luchtruim verder open te stellen voor buitenlandse vluchten. Ze vrezen de concurrentie van buitenlandse maatschappijen die zich niet aan allerlei dure veiligheidsprocedures hoeven houden. Dat moeten de Israëlische maatschappijen wel. In China proberen reddingswerkers overlevenden onder het puin van de aardbeving van gisteren vandaan te halen. In de provincie Sichuan zijn tot nu toe meer dan 200 lichamen geborgen. Er zouden zeker 11.500 gewonden zijn. Van hen zijn duizend er slecht aan toe. De Chinese premier Li heeft slachtoffers in ziekenhuizen bezocht. Er zijn 6.000 militairen naar het rampgebied gestuurd. De politie van Londen is extra alert tijdens de marathon die vandaag wordt gelopen. Naar aanleiding van de aanslag bij de finish van de marathon in Boston zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Voor de start zullen alle deelnemers, ook de wedstrijdlopers, een halve minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in Boston. Er worden 35.000 sporters verwacht om de ruim 42 kilometer te lopen.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 De stieltuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Welkom terug bij OVT. Straks 100 jaar secretaresses van schroevers in het spoor terug. En een gesprek over Joden in het verzet. Een door Loede Jong veel te onderbelicht onderwerp. Daar gaan we het zo over hebben met auteur Loes Gompes, Maar we gaan het eerst hebben over graffiti in de oudheid. Graffiti, volgens de een een vorm van kunst. De ander zegt dat het vandalisme is. En toch is graffiti niet alleen van deze tijd. Ook in de klassieke oudheid werden de muren van Pompeii volgeschreven... met leuzen, verwensingen en versjes. Aan de telefoon Vincent Huning, docent Latijn aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... En in 207 verscheen van zijn hand een boek bedolven door de Vesuvius, Pompeii in duizend graffiti. Het boek is nu in het Italiaans vertaald. Goedemorgen, vindt ze nu Nu pas in het Italiaans vertaald. En sowieso hadden ze het, is het al niet zelf. van Latijn naar Nederlands en dan naar het Italiaans. Nou, het is ietsje ingewikkelder gegaan. Er is een, een Duitse editie verscheen in uh, 2011... Ik heb zelf het boek in het Duits vertaald, de, de Latijnse graffiti naar het Duits toe. En die Duitse editie is weer in Italië enigszins bekend geraakt. En toen zijn ze daarvoor geïnteresseerd geraakt in een eigen Italiaanse versie. Ja, maar wat moeilijk in te schatten en te begrijpen is voor ons... is dat, ja, je zou toch zeggen, de Italianen hebben dat gewoon allemaal uh, op, op hun nachtkastje liggen, dat, dat die teksten? Ja, dat zou je zeggen. Het, het, het is heel leuk materiaal. Die graffiti zijn uh, ontzettend spannend om te lezen. En je zou zeggen, daar is al veel mee gedaan. Maar dat valt in de praktijk heel erg tegen. In Italië zijn vooral een paar uh, kleine bloemlezingen verschenen... uit dat materiaal. En dan praat je over heel kleine boekjes. Waarin heel specifiek dan wordt gekeken naar... Uh, nou, graffiti over de politiek... of graffiti over commerciële dingen. En heel enkele keer iets met obscene dingen... maar een, een wat groter geheel, dat heeft men eigenlijk nooit aangedurfd. Waarom ja. niet? Want je zou denken dat klassici zich moeten hebben gestort. Het gaat natuurlijk om uh, het feit dat alles bewaard is gebleven... vanwege die vulkaanuitbarsting in 79 na Christus. Um, dat, dat is toch het meest fantastische bron die je maar kan bedenken. Want ik begrijp dat er van alles op de muren gekalkt staat. Ik ben het graag met u eens, maar de waarheid is dat klassici zich... in het verleden eigenlijk niet zozeer op hebben gestort wel aan hebben gestoord om een klein woordgrapje te maken. <laughs> uh, het materiaal was eigenlijk uh, ja, zo anders dan wat we... Uh, het, we, we Leg eens uit. We hadden het net over van wie is de geschiedenis met uh, uh, schrijver Wim Willems. Dus uh, eigenlijk paste, de, de, en, en dat dat ingewikkeld is... ...maar dit waren eigenlijk teksten niet in het beeld van de klassici paste. Klopt. Het van, het van, van hoe zij dachten dat de oudheid zou moeten zijn. Ja, de klassici van de, de 19e uh, eeuw toen het materiaal geleidelijk echt bekend werd... En, Wetenschappelijk opzet op opgeslagen in grote boeken. Ja, dat, dat past helemaal niet bij het zeer verheven beeld. wat men van de oudheid had. Hè? Als een periode van stille, eenvoud, edele reuze... Met, met voorbeeldige ethische figuren en grote leiders. Ja, en dan heb je dit materiaal met, met obsceniteit en. en, en gevrimmel in de marge en, en. allerlei dagelijkse dingetjes. en spelfouten, want het Latijn is vaak heel verkeerd hier geschreven. Ja, men wist daar eigenlijk niet zo goed raad mee. Ja, want. want de, de, de... De klassieke oudheid zoals die tot ons komt is altijd via de bekende schrijvers en ja. is dit het enige afwijkende materiaal? Nee, dat zijn natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld inscripties uh, uh, van, van uh, dus, dus teksten die op stenen zijn gegrift, uh, uit het hele rijk bekend, officiële opschriften, uh, privé opschriften, We hebben bijvoorbeeld ook papieren, hè, dus uh, hm? dingen die op papieren in Egypte zijn geschreven, soms hele praktische dagelijkse dingen. Dus er zijn meer, meer bronnen van uh, materiaal buiten de, de, de hogere literatuur. Want dit geeft een inzicht in een gewoon dagelijks leven wat in die andere literatuur niet wordt beschreven? Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja, ik heb uh, voor dit boek uh, duizend graffiti genomen. Dat is uh, een heel behoorlijk aantal. Ongeveer een tiende van het, het aantal graffiti dat we uit Pompeii hebben. Maar ja, uh, 80, 90 is, is onleesbaar of onbegrijpelijk. Of, of uh, losse lettertjes. Het is een, een heel behoorlijke bloemlezing. Ja. En wat staat erin? Ja, het, het materiaal is geordend in dit boek op, op vindplaats. Dus op waar het in Pompeii ooit is gevonden. Ja, daarmee krijg je dus als je door dat boek heen loopt... Uh, ...als het ware een, een, ja, een, een dwars doorsnee door de stad. Zeg, mo moeten we ons voorstellen dat dit een beetje is... ...mensen die schrijven nu op, uh, op Twitter of weet ik wat... ...alles wat hun hart uh, kwijt moet. Was dit net zoiets? En wat, wat komen we dan vooral tegen? Wat zijn de grootste ergernissen en waar mensen zich echt druk over maken? En hartstochten. Um, nou, in, in die zin gaat het vergelijking niet helemaal op dat het uh, niet zo is dat mensen, uh, zoals op Twitter, alles maar gewoon erop zetten. Uh, de boodschappen zijn wel iets gerichter. Uh, veelal zijn de boodschappen gericht aan één speciaal iemand. Of, of van een speciaal iemand aan de wereld. Uh, maar heel veel dingen zijn uh, begroetingen. Of teksten als uh, Jan en Piet uh, zijn hier geweest. Of, of, of hebben het hier met elkaar gedaan. Dat kun je niet altijd helemaal uitmaken of het erotisch is of niet. Um, dat leert ik... ons niet heel veel, Jan en Piet waren hier, behalve dan dat Jan en Piet bestaan hebben. Nou, dat vind ik al heel wat, dat we van concrete mensen Zeker, als, als ze het samen deden, deden ja. met name en toenaam horen dat ze, daar, dat ze bestaan hebben daar ja. geweest zijn. En de moeite waard hebben gevonden om dat op te schrijven. Nee, maar dat, dat vind ik, heel, vind ik heel, heel mooi, heel interessant. Vincent Huning, dat, dat beeld wat uh, uit die graffiti die jij uitgebreid hebt bestudeerd uh, opreist, uh, dat komt... Trasteert met zeg maar, het, het nette klassieke beeld uit eind 19e eeuw. Wat, wat voor samenleving reist daar nou uit op, als je dat in een paar woorden kunt samenvatten? Ja, ik zou zeggen een samenleving van heel gewone mensen, met gewone menselijke uh, belangstelling, met, met uh, menselijke emoties. Uh, dus een, een, een groot deel voor een groot deel een heel herkenbare wereld die, die, en zeker zijn veel directer bereikbaar is voor ons, herkenbaarder is voor ons, dan het officiële beeld dat we krijgen uit de literatuur of uit, ook uit de beschrijvingen van de. Uh, de, de Vesuvius-uitbraak uit, van Pompeji. Het is heel herkenbaar, omdat je gewoon menselijke stemmen hoort. Ja, en is het, uh, is het boek eigenlijk nog uh, te verkrijgen in het Nederlands, of moeten we het ook in het Italiaans gaan aanschaffen? Nou, je hebt nu de luxe dat je drie edities kunt, uh, kunt aanschaffen. De Nederlands is nog verkrijgbaar, uh, de Duitse is uh, uiteraard verkrijgbaar, en de Italiaanse met enige moeite denk ik ook wel in Nederland uh, te bekomen. Maar wat eigenlijk de bedoeling is, is dat we met het boek in de hand daarheen gaan en dan met de vertalingen kunnen begrijpen hoe ook een gewone burger in die tijd leefde. Ja, nou ja, als je het boek meeneemt naar Pompeië en daarmee gaat rondlopen... dan krijg je een, uh, je moet je wel je fantasie inschakelen... want de meeste van die teksten uit dit boek staan niet meer in Pompeji. Die zijn daar weggehaald, of die zitten in musea... of die zijn door de, de tand des tijds zo aangetast dat ze uh. er niet meer zijn. Dus het is vooral een reis die je in de geest zult maken... maar als je dat ter plekke doet, is dat natuurlijk wel heel speciaal. Je kunt het ook in je lijst toe doen, of achter je bureau. Goed. Vincent Huning, hartelijk dank. Het boek was uit 2007 bedolven door de Vesuvius Pompeii in duizend graffiti... en het is ook nu in het Italiaans. Te vaak wordt gemakkelijk beweerd dat de joden zich tijdens de bezetting... door de Duitsers als makkenschapen naar de slachtbank lieten brengen. Diverse historici hebben al geprobeerd om deze mythe onderuit te halen. Gedetailleerde omschrijvingen van de omstandigheden rondom de deportaties... de gruwelijke efficiëntie... En het bedrog van de Duitsers, het onvermogen de holocaust te begrijpen en te geloven, de keuzes van de Joodse Raad en niet te vergeten natuurlijk, het gebrek aan georganiseerde hulp. Het zijn allemaal factoren die hieraan aan bijdragen. Volgens Loes Gompes, auteur van het nieuwe boek gisteren gepresenteerd Fatsoenlijk Land, Porgel en Porulan in het Verzet. Haar boek is een nieuwe poging dat stereotype beeld te doorbreken, want... Ze beschrijft nauwkeurig het verzetswerk van Joden en half-Joden. Dat moet ik erbij zetten en dat ga ik zo uitleggen waarom. Um, de, de hulp die geboden is aan zeer veel Joodse onderduikers, familie en vrienden. En later een wat grotere groep. Loes, hartelijk welkom. Um, na de oorlog is er veel aandacht geweest voor het Nederlandse heroïsche verzet. Daarna is natuurlijk heel veel aandacht gekomen in de jaren 60, 70 voor slachtoffers. Um, maar een boek over Joden in het verzet is er eigenlijk nooit gekomen. Um, nou, er is in de jaren tachtig er, is er wel een boek verschenen, eigenlijk twee boeken, maar één boek thematiseerde dat echt, van Ben Braber. Dat was echt een boek en dat was eigenlijk een uh, vervolg op het hoofdstuk van Presser in Ondergang over Joden in Verzet. Dus eigenlijk de eerste dus Presser was natuurlijk de eerste die daar aandacht, uitgebreid aandacht in heeft besteed. Ja, maar Loede Jong-Tewijndra, daar komen we zo dadelijk op terug... maar jij vond het nodig, om dit verhaal wat is nog nooit eerder verteld... van de twee jongens die de hoofdpersoon zijn in jouw boek. Dat zijn mensen die je zelf goed kent... en die je ook kent omdat ze jouw moeder en jouw oom gered hebben. Ja, ja. Ik, ben, nou, ik, ik kende eigenlijk van oorsprong met name Bob van Amerongen. Een van de twee leiders van de groep. Ander was Jan Hemerijk. Ik ben natuurlijk met het verhaal... Van de renning van mijn moeder ben ik natuurlijk opgegroeid. Mijn moeder heeft altijd over Bob verteld... en hoe veilig ze zich bij hem voelde. Op een gegeven moment ontmoette ik hem. En toen dacht ik oh, een gegeven moment: ik moet daar meer van weten. Ik moet weten, wat, wat, hoe deed die groep dat? Wie waren die andere mensen? Ja. Die, die, die groep, leg je heel kort uit, de, die groep, wat is dat? Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over de PP-groep. Uh, dat is eigenlijk een, uh, een naam van de groep... die pas veel later is ontstaan... toen de groep in de... Uh, zeg maar september 1944, deel werd van de federatie in Amsterdam... de Vrije Groep Amsterdam, moesten alle groepen een naam hebben. En toen dacht Jan Heemrijk had net een, uh, had net een gedicht gelezen van Kees Bunning. Uh, de Blauwbeer Gorgel. En daar stond, stonden fantasiebeesten in, de Porgel en de Polan. En toen dacht hij, dat is het, PP. Laten we even teruggaan naar de periode waarin ze nog geen groep zijn. Het zijn uh, twee jongens die... Uh elkaar kennen via hun ouders en, en via school in, uh, in Alkmaar. En het zijn twee halfjoodse jongens. En dat is belangrijk om dat onderscheid te maken... tussen Joden en half-Joden tijdens de bezetting. Kan je, kan je uitleggen waarom? Nou ja, het, het allerbelangrijkste... als je voljoods joods was, was je, was je gewoon ook vol doelwit. En op een gegeven moment was dat ook heel goed zichtbaar. Want je droeg op een gegeven moment een ster. Zoals mijn oom in de film zegt, uh, je, je was vogelvrij... Ja, er is, naast het boek is er ook een film over hetzelfde onderwerp ja, geschreven. Ja, ja. Ja. Ja. Dus, en als uh, halfjood hoefde je geen ster te hoeft dragen? Hoefde je geen ster te dragen, dus je kon je gewoon, zeg gewone maar, over straat ja. bewegen. Be Waaruit bestond hun verzet? Nou, het, je hebt natuurlijk verschillende vormen van verzet... maar dit is wat, je, is wat je dan noemt een verzorgingsgroep. En een verzorgingsgroep houdt zich eigenlijk... het, zegt, het woord zegt het al, houdt zich bezig met het onderbrengen van mensen. Uh, in, voor deze groep gold, dat ze natuurlijk begonnen met hun familieleden. Hun vaders waren natuurlijk belangrijk, hun Joodse vaders, van Bob en Jan. En in dat kielzog van de familie kwamen vanzelf anderen mee. En ja, onderbrengen van mensen. Dus zorgen dat ze onderduiken. hulp aan Joodse onderduikers. Joodse onderduikers, daar gaat het over. In de verhalen over de onderduik is één ding bekend. En dat is georganiseerde hulp aan Joodse onderduikers begint... Veel te laat, eigenlijk pas als al een groot deel van de Joden weg zijn. Voor mensen met Joodse familieleden begint het al eerder. Uh, de georganiseerde hulp aan de kinderen begint eind de 42 pas echt goed op gang te komen. Uh, andere groepen beginnen pas in 43, maar voor de Joden is de nood groter en begint het eerder. Nou ja, uh, ik denk dat ook, ook, ook ze daar heel langzaam op gang kwamen. Uh, in de zin van, uh, dat men, toch, men wist wel al, kende wel al die maatregelen... die steeds meer naar isolement van Joden werkten. En op een gegeven moment, maar op een gegeven moment was dat toch vrij verrassend... wat ik altijd heb begrepen, die, dep die eerste deportatie in de zomer van 1942. Dus men liep in feite, ook de mensen die zich met de Joodse onderduik bezighielden... Liep, men liep achter de feiten aan. Toevallig, deze jongens, Jan en Bob, kwamen uit zeer sterke... Politieke milieus. Dus Jan Hemerijk was eigenlijk al veel eerder bezig. Die was al vanaf het najaar van 1942 bezig met vervalsen. Met een clubje van zijn studiegenoten op het natuurkundig Lab in Amsterdam. Persoonsbewijzen. Persoonsbewijzen. Ja. ja, die was toen al bezig. Ja, wat, wat vreselijk complex is. Want wij hadden, geloof ik, het allerbeste persoonsbewijs ter wereld ontwikkeld. Nou, voor... de Duitsers vonden uh, waren, het regende van de complimenten. Jacob Lens, dat was een overijverige Nederlandse ambtenaar. Die had, liep al heel lang met het plan rond om een heel goed persoonsbewijs te maken. Daar kreeg onder de Nederlandse regering zeg maar, kreeg hij geen poot aan de grond. Toen kwamen de Duitsers. Toen kon hij de klus doen. En de Duitsers vonden dat een veel beter persoonsbewijs dan de Duitse. Ja. Maar Je, het was natuurlijk een ramp voor het verzet. Maar deze twee hoofdstukjes uit jouw boek waren die er nou eerder bij dan zeg maar, andere Joden? Of waren ze extreem vroeg in hun verzet en in, in beginnen te organiseren van we moeten voorkomen dat we allemaal worden afgevoerd. we moeten iets gaan doen. Maar, maar hoe, hoe zat dat? Um, nou ja, wat ik net echt kan zei, ik denk dat Jan Hemerijk extreem vroeg was, omdat hij tot een groep behoorde van chemici natuurkundigen op dat natuurkundig lab. Najaar 41, dat is heel vroeg. Hij had ook al begin 42 had hij al een onderduiker. Dat was een uh, aanverwanten van de familie. Een Duitse disserteur. Dus die, dat, dat is heel erg vroeg. Ik heb niet een totaal onderzoek ge gedaan in de breedte over al die groepen. Dus ik kan dat niet zeggen. Ik denk dat, hoe dan ook, mensen die Joodse familieleden hadden, uh, vrij snel in actie kwamen. Want ja, vanaf in de zomer '42 begonnen... En die mogelijkheid hadden ze ook als half-Joden. Dat is dat waar we het net over hadden. B een, een grotere mogelijkheid dan natuurlijk alle Joodse familieleden die zelf of hun familie willen laten onderduiken. Zeker, want ze konden zich makkelijker over straat bewegen. Dat neemt niet weg dat er ook in mijn groep vol joden zaten. Die wel degelijk ook meededen. Maar euh, euh, euh, bijvoorbeeld een vervalser, abstuiver. die zat gewoon ondergedoken en maakte tegelijkertijd euh, persoonsbewijzen. Ja, op een gegeven moment vormt zich om Kom. die twee jongens een, een, een, een groep. Ja. En het is een groep die goede contacten hebben, daar waardoor ze. Plekken kunnen vinden voor mensen om onder te duiken. Precies. Nou ja, het was zo dat de ouders van Bob en de. Uh, waren docenten aan het Mermelius-gymnasium in Alkmaar. Uh, de vader van Jan was daar trouwens rector. Maar de moeder van Bob deed zeer actief mee. had een leerlingenboekje. met alle namen van ouders en, uh, en. leerlingen. En dat werd gebruikt voor de onderduikadressen. Want zij wist al van tevoren: zei ze al van nou, kijk, die mensen zijn betrouwbaar. En dan gingen ze dat met Bob doorspitten. Wat zullen we, wat zullen we doen? Maar Bob zei, dan zei zij ook vaak, ja, maar daar moet je niet zijn. Van, dat zijn schijters, zoals Bob hmm. dat vertelt. Want dat, dat gaat niks opleveren. En dan ging je langs en dan was het nog een, pas één keer op de tien van de mensen zei ja. Dus het was uiterst moeilijk om onderduikadressen te vinden. Hoeveel mensen laat deze groep, die om Jan Hemelrijk en Bob van Am, hoeveel mensen laten zij onderduiken? Dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk toch uh, grof geschat, tientallen. Ja, want, ik denk rond tegen de 50, toch wel. En dan is het niet alleen dat ze een adres moeten vinden... maar, en daar, je zei het net al, het is verzorging, het ver, de verzorgingsverzet. Want die verzorging is buitengewoon complex. Die is zeer complex. Het niet bij het adres zoeken. Er moet ook geld komen, eten komen. Ja, nou, dat, dat maakt het zo vreselijk. En dat kost ook zo ontzettend veel tijd. Zo, je moet, aan, je moet nou, wat ik net al zei, je moet aan pb's komen, persoonsbewijzen. Je hebt bodden nodig, ook niet onbelangrijk, om aan voedsel te komen... Op een gegeven moment was al het voedsel in de oorlog... was op de bon. Daar moest je aankomen. Er moest geld zijn om het te betalen. Uh, de onderduik, zeg maar. Uh, die mensen moesten ook de eten hebben... die onderduik gingen. Um, nou ja, dat was allemaal heel veel... Het was en, en, allemaal zeer tijdrovend om, en het om, om het voor elkaar te krijgen. het voor elkaar te krijgen betekent enorm veel risico lopen. Want natuurlijk als halfjouw liep iedereen in het verzet risico... maar... Die, die, zij liepen nog eens een keer meer risico. Nou ja, laat ik het, laat ik het simpel zeggen. Als je werd gepakt, als je dit, deze klus deed. Zoals Femke Last bijvoorbeeld. Een van de mensen van, van mijn club. Die is gepakt. Die is afgevoerd naar een concentratiekamp. Die heeft het trouwens wonder boven wonder overleefd. Hij was dus niet joods. Um, maar je ging naar een kamp. Dat was niet best. Maar voor Bob en Jon was de straf nog eentje extra. Zoals Bob mij zei. Als wij gepakt werden, zij hadden officieel dan twee. Joodse grootouders, dan kregen ze er als beloning één Joodse grootouder bij. Dan was je volgens de Duitse wetgeving vol Joods. En dat betekende een enkeltje naar het vernietigingskamp. Dus uh, uh, zij namen wel de, de. Voor hun was het een extra risico, laat ik het zo zeggen. Ja, jouw boek beschrijft dat heel nauwkeurig, hè? al hun werkzaamheden. En daar komt dat beeld uit. Elke stap die ze buiten de deur zetten betekent dat ze onder ogen van mogelijk de Duitsers vallen. Nou, schrijf je ook in je boek dat je het belangrijk vindt om aan te geven... dat er dus ook echt joden zijn in dat verzet. Je, je noemt zelfs op een gegeven moment een aantal... op een gegeven moment formeert zich een groep van verzetsgroepen... en daar zitten 20% joden bij. Je vindt het belangrijk om dat te zeggen... omdat je zegt dat in de geschiedschrijving... de bekende geschiedschrijving onder andere van Loe de Jong... dat percentage joden binnen het verzet... gebagatelliseerd is, vergundigeerd is. Ja, de Jong, het is buitengewoon wonderlijk. Zijn docent was Jacques Prisse. En ze werkten samen op het toen nog Riot. Uh, en in zijn magnum opus, zeg maar, het koninkrijk... Het, het koninkrijk uh, der Nederlander. Der Nederlander be besteedt hij geen aandacht aan Joods verzet. Hij thematiseert het niet. Hij zegt, op één punt gaat hij erop in. Zegt hij, heeft hij een onderzoekje... Uh, waarin uh, aandeel van verschillende mensen met verschillende geloven... in het verzet onderzocht is. En dat haalt hij aan. En dan bevestigt hij de stelling van een presser... Dat het verzet van joden dat van niet-joden heeft overtroffen. verwijst dus niet naar pressen. En daarmee is de kous af. En waarom, denk je? Waarom? Daar valt van alles over te, te zeggen. Maar wat ik denk. Um, ik denk dat hij daar niet mee geconfronteerd wilde worden. Ik denk dat hij. Hij is, hij is zelf naar Londen gegaan. Hij zat daar hoog en droog, zoals dat heet. Ik denk dat hij het ontzettend pijnlijk heeft gevonden. Zijn broer, zijn tweede broer is afgevoerd. Zijn familie is afgevoerd. Om je dan ook nog bezig te houden met joden in verzet. Ik, ik, ik vermoed, ik kan alleen maar zeggen, ik vermoed... dat hij dat een te grote confrontatie vond. Ja, dat lijkt niet onwaarschijnlijk. In alle eerlijkheid, als, als je aan Lou de Jong denkt... die pas heel laat ook zijn eigen Jood zijn weer heeft willen erkennen... en van Lou, uh, wat was het, Lou werd Of was het omgekeerd? Ik ben dat even kwijt. Het dus, ja. boek over Joden in het Verzet ligt nu in de winkel. Er is uh, het fatsoenlijk land, ik zal de titel nog een keer herhalen, uitgegeven bij Rosenberg. De film, we hadden het net even kort over de film: wanneer is die te zien? Uh, die was te zien, gisteren besloten. Ja. Hij die is uh, aanstaande woensdag voor leden van de Kring in Amsterdam te zien. Verder hebben we er nog niet een officiële uitzenddatum. De Joodse omroep is zeer enthousiast, wil hem hebben, wil hem uitzenden. Maar we zijn nog bezig met de. Of zij zijn bezig met de netmanager. Ja. Als de omroep dan nog bestaat, dan uh, ja. komt, wordt het vast uitgezonden. Loes hartelijk dank. Um, we gaan verder met het spoor terug. Uh, de aanleiding voor deze aflevering is Secretaressedag van afgelopen donderdag. En het bestaan 100 jaar van instituut Schroefers... als een particuliere secretarissenopleiding... De geschiedenis van de secretaresse staat niet op zichzelf. Het zegt heel veel over het beeld van een vrouw in het algemeen. Luistert u naar de documentaire van Laura Stek en Kim van Goetem... met oud-secretaresses die onder andere herinneringen ophalen... aan het typen op de maat van de muziek. Met elkaar op de muziek, ja, dat vond ik altijd een feestelijk gebeuren. Ik heb eigenlijk mijn hele leven... Een, uh... Een harde aanslag gehouden. Ja. Schroevers schort in het rijtje thuis van Douwe Eijgberg. Als je begrijpt wat ik bedoel, het is niet uit te roeien. Ja, we werden gewoon mooi van dat jaar. Als je uit een dorp kwam, kom, een klein dorp. Het klinkt heel onaardig, maar het was natuurlijk een kippenhok. Met het al het giegel erbij en. Uh, ja, kippenhok. Nette meisjes. Niet echt. Uit asociale uh, families dus ook. Wel een beetje netjes. Nou, dat was ook wel beetje. <laughs> nou, het is toch zo? Het waren heel beschaafde meisjes. Ja. Een degelijke opleiding voor deugdelijke meisjes. 100 jaar schroevers staat bijna gelijk aan 100 jaar secretaresse. De perspresentatie die. Hoi, join the club. Maar wie naar het huidige schroevers kijkt, moet constateren dat de klassieke secretaresse niet meer bestaat. Vanmiddag gaat het over evenementenorganisatie. Nou, dat was vroeger überhaupt al, denk ik, een, uh, een onderwerp wat uh, bij schroefers niet voorkwam. Want toen had je geloof ik alleen maar type en omgangsvormen, zoiets was het. Tegen iedereen die ik zeg, uh, dat ik schroefers doe, zeg oh, word je een secretaresse. Dus echt secretaresseschool. Maar dat is dan lang niet meer. Eigenlijk voor mij dan in ieder geval. Helemaal niet meer, toch? Nee. Nee, nee. nee ik wil nee. ook echt geen secretaresse worden. Nee. nee, als iemand zegt, word je secretaresse nee, nee, nee, nee. De hele dag achterkomt, je te lopen typen en zo, dat hoef ik echt niet. Opdracht drie, het maken, het organiseren van een personeelsfeest. De secretaresse van nu als, heeft andere taken helder, gekregen helder, en heet feest, PA of u office u manager. Minste, Stenografie en typlessen zijn ingeruild voor... Marketing en communicatie, uh, economie... Nederlands, Spaans, bedrijfsorganisatie. Dat een beetje. Daarnaast hebben uiteraard de technologische veranderingen het vak beïnvloed. Welke social media ga je inzetten om het congres onder de aandacht te brengen? Papier is uit, maar ja, de nieuwe media vereisen. En vergemakkelijken het ook allemaal. En wat misschien nog het meest veranderd is, is het beeld van de secretaresse. Ze is de moderne carrièrevrouw geweest, maar ook de onderdrukte typniep. Maar ondanks die wisselingen is Schroefers altijd overeind gebleven. Het was wel een zeer uh, gerenommeerd instituut. Het stond hoog aangeschreven bij het bedrijfsleven. Weet je, iedereen kent het ook als je al zegt Schroefers. Dan is het van, oh zo'n opleiding, oh ja dat is wel goed. Als je bij Schroefers zou gaan werken, dan zou je zeker uh, ervan uit kunnen gaan dat je later een goede baan kreeg. En dat is iets wat je denkt de hele geschiedenis van schroevers uh, blijft zien. Historica en hoogleraar gender studies Francisca De Haan deed onderzoek naar de ontwikkeling van vrouwen op de kantoorvloer. Twee leuke meisjes, geloof ik. In haar boek laat ze een reclame van schroefers uit de jaren 20 zien. Nou, die is ook uit, uh, uit de allereerste periode. Hè. Wij zijn voor kantoor opgeleid en dan zie je twee hele leuke goed geklede jonge vrouwen die, ja, die blij de wereld in kijken. En die zeggen, wij kregen door bemiddeling van het instituut... een goed gesalarieerde betrekking. He, dus dan geven je hier in met dat ene plaatje ontzettend veel aan. Het zijn hele leuke, vlotte jonge vrouwen die duidelijk goed gaat. Dus he, er is onmiddellijk die link met als je deze opleiding volgt... dan kom je goed terecht. En dan ben je ook een bepaald soort type vrouw. Terug naar het einde van de 19e eeuw. De economische bloei en de toenemende industrialisatie... gaat gepaard met een groeiende vraag naar kantoorpersoneel. In 1913 speelt ene Adriaan Schroevers daarop in. Hij opent een instituut in de zijkamer van zijn huis... aan de Reguliersgracht schacht in Amsterdam. In eerste instantie biedt hij een algemene opleiding voor kantoorpersoneel. De indruk die ik heb gekregen is dat een hele slimme man was, die een goed commercieel inzicht had. Dus begreep wat een, een succesvolle, in dit geval een kantooronderneming zou kunnen zijn. En die heel, um, ik denk die heel pragmatisch was. Dus iemand die goed inzag hoe hij een succes kon maken van zo'n onderneming. Maar ook die heel veel mensenkennis had. En daardoor in staat was om de juiste mensen aan zich te binden. In het begin is de opleiding nog niet specifiek voor meisjes. Dus de eerste advertenties spreken over hij of zij. En het is nog niet meteen een nadruk op vrouwen. Totdat de secretaresseopleiding in 1925 van start gaat. Vrouwen hadden uh, kiesrecht gekregen in, in Nederland en in veel andere landen. Dus er was een heel duidelijke tendens in in het denken en, en ook in, in, in de zin van concrete veranderingen... dat vrouwen zelfstandiger werden, meer kansen kregen... dankzij het harde werken in, in veel opzichten van de vrouwenbeweging. En er was ook een, inderdaad een groeiende middenklasse. De meisjes of jonge vrouwen hadden betere opleidingen. Dus er was op heel veel manieren behoefte aan meer kansen... meer mogelijkheden voor vrouwen op de arbeidsmarkt. En er, was ook, er waren natuurlijk ook allerlei culturele veranderingen. Dit was ook de tijd van de moderne vrouw. Want De mode werd vlotter. Werd moderne muziek, jazz, auto's. En, en meer um, commercie, meer consumptie. There's ice, there's ice. op allerlei manieren veranderde het leven van de zeker van de middenklasse in de jaren twintig. En dit is een onderdeel daarvan. Office buildings en office workers zijn een familiar site in city en town. En zo so is de office-secretary, dat alert, efficiënte persoon... die zo'n vital rol in de wereld van business. De secretaresse was een modern beroep. Je kunt het niet anders zeggen. Op werk, op kantoor was modern. En zeker wel, dan de secretaresse was een vlotte, moderne vrouw. Dit is Jean Carroll. Her dag begint op 9 uur. En ze is aan desk, op tijd. Promptness, neatness, ordelenheid. In haar eerste minuut heeft deze attributen van een goede secretaris Bij dat moderne leven hoorden zeker ook Hollywoodfilms. En hè, hoe je er als moderne vrouw uitzag, werd in belangrijke mate misschien niet bepaald door Hollywoodfilms of filmsterren, maar in ieder geval waren zij hè, wereldwijd hele belangrijke voorbeelden en idolen. Dus je ziet dan ook dat die beeldvorming daar gekoppeld wordt aan vrouwen op kantoor en aan dat moderne leven. En, en schroever speelde daar ook weer op in door verbindingen te maken met films en zelffilms te gebruiken om het instituut te verkopen. With her place of business in order, she helps to organize the day for herself and her employer by referring to her invaluable calendar pad. And from it typing up the daily appointment sheet. He, dus op allerlei mogelijke manieren werd het idee van wat is modern... en moderne techniek, moderne eh, transportmiddelen, vliegtuigen, auto's, de radio... alles werd ingezet om schroeven te koppelen aan modern, vlot, nieuw, interessant. En glamour. Glamour, heel goed. Dat is een belangrijk woord hier. Die glamour-status van secretaresse wordt in de jaren 20, 30 en 40 steeds groter... De cultuur in de klas, die, die tintelde. Het was echt een openbaring. Het is, zo het is een heel dom woord, openbaring. Maar het was het wel. Wilde Vos uit Spijken komt in 1948 bij Schroevers terecht. Samen met Conny van Toledo volgde ze de opleiding voor stenotypisten. En dan staat hier, stenografie, dan had je 150 lettergrepen per minuut. Dat zou ik nu echt niet meer halen. En je deed het dan in Nederlands, Frans, Duits en Engels. Schroefers heeft de kleine voorkamer op de Schracht inmiddels al lang vervangen. voor een groot statig pand aan de Van Waarlenstraat. En in de jaren daarna waren er meerdere vestigingen gekomen. Zo ook in Rotterdam. Het was een modern gebouw. in de zieke straat, de Mattenessenlaan. En dat maakt al indruk met die grote glazen pui. We kwamen dus van een eiland met een trammetje Rotterdam binnen. Maar naderde te voet het centrum van de stad... dan was er dat enerverende gedreun van heiblokken. Het was een teken van wederopbouw van Rotterdam. En toen je dus in het instituut Schoevers... het was een transformatie van schoolmeisje tot jongvolwassene. dan... Um, Kreeg je gewoon een, een zwoen van. Ik wil meedoen aan die wederopbouw van die stad. Dat was zo nieuw, hè? Wil en Connie komen uit goede middenklasse gezinnen. Maar op schroevers ontmoeten ze meisjes uit andere milieus. Het was gewoon een klas van niveau. Er zaten nou, nogal wat meisjes uit betere kringen, zoals. Een meisje, kan ik me nog herinneren, was... ...de vader was kapitein en die had verkering, heette dat, met een adelborst. Nou, dat was voor ons natuurlijk zeer interessant. Een van onze klasgenoten, dat vernamen we eigenlijk pas later... ...was dochter van een Shell-directeur. En dan moet je kijken hoe we in die tijd notarissen, artsen, specialisten... ...dat, waren, dat was een andere laag, daar kwam je niet mee in aanraking. En dan kom je haar tegen. Leuke, mooie, slanke vrouw. De meeste liep op nylonkousen, kousen. Dus ik had wel eens het, uh, de neiging, en dat heb ik ook wel gedaan, om bij Nederlands van mijn, een van mijn oudere zussen mee te nemen. En die deed ik dan aan op het toilet van school. En dan s'avonds weer uit, zat er zat natuurlijk een ladder in. Maar dat heb ik wel gedaan. Om er toch bij te horen. Ja. Het hoge percentage gegoede meisjes kwam in eerste instantie voort... uit het feit dat Schoevers een dure, particuliere opleiding was. Daarnaast had Adriaan Schoevers een bewuste ronselstrategie gevoerd. In de jaren twintig had hij mevrouw Lane aangenomen. Een zelfstandige jonge vrouw uit de Haagse elite. Als je zelf een bepaalde sociale en culturele status hebt... kun je een bepaald soort leerlingen op je opleiding krijgen... Dus het was een enorm slimme zet. Ik bedoel, misschien een van de beste dingen die meneer Schoepers ooit gedaan heeft... Adrian Schoepers, om mevrouw Lane dus uh, in dienst te nemen. En ja, dan had je dus in het begin de situatie... dat zij een opleiding moest uh, geven en, en opzetten... waar ze zelf helemaal geen opleiding voor gehad had. Dus liep als het ware. hij zei dat ook. Nou, als je maar één les voorloopt op je leerlingen, dan komt het wel goed. En uh, nou, dat deed ze. En ze was ongeveer heel erg bekwaam en had een groot zelfvertrouwen. En vond dit een interessante uitdaging. En vond dit een hele interessante mogelijkheid ook voor de vrouwenbeweging. Want heel snel is ze dus een actieve feministe geworden. Dus je ziet dat dus in die tijd juist heel goed hè, samenkomen. De vrouwenbeweging en de secretaresseopleiding. Once upon a time, not very long ago. Quite recently, in fact, there was a little girl. An ordinary little girl who was quite beautiful. Like all ordinary little girls, she couldn't wait to grow up. In real life, however, a girl has to work at living happily ever after. Maar de entree van vrouwen op de werkvloer verloopt in de beginperiode niet geheel zonder problemen kantoorklerken, de mannen die in de 19e eeuw nog een redelijk hoge status hebben... die verzetten zich met hand en tand tegen de komst van vrouwen op kantoor. En die vinden dat een toename van het aantal vrouwen op kantoor laat staan... vrouwen die hun werk zouden gaan doen, dat dat een, een, een, een verlaging van hun eigen status betekent. Dus vanuit die hoek is er veel verzet... Omgekeerd zijn er vanuit de vrouwenbeweging dus heel actieve pogingen om dat werk te claimen voor vrouwen. Om te zeggen, kijk, daar heb je echt geen speerkracht voor nodig. Dat is een, he, een standaard argument waarom mannen dingen beter zouden, bepaald werk beter zouden kunnen. Dat is, dat is niet zwaar. Dat kunnen vrouwen heel goed. Vrouwen zijn slim, betrouwbaar. Dit is werk waar vrouwen juist heel goed in zijn. Dus, die argumenten worden aan beide kanten ingezet. En dat blijft eigenlijk zo. Ja, hè, de kwestie van is dit mannelijk, is dit vrouwelijk, welke status heeft dat... blijft een rol spelen. Het was de leerlingen verboden om met een lange broek te komen. Het was niet vrouwelijk. Oud-directeur van Schoevers Den Haag, Henk de Gruyter, begint in 1963 als docent Nederlands bij het instituut... Er werd gespeeld op representativiteit. Je moest er goed uitzien als een visitekaartje van het bedrijf. En het bedrijf in die jaren zag niet graag een secretaresse rondschouwen met zwarte lipstick en, en, en een spijkerbroek. Het waren er hele leuke wijzes vaak, ja. ja. Uh, misschien een beetje parelkettingje achter, hoor. Dat wel, denk ik. Een beetje tuttig, denk ik. Uh, nou ja, een beetje wat bij parelkettingjes hoort... In diezelfde periode doet Paula Veenhoven de opleiding tot directiesecretarisse. Ik was zelf niet zomaar, ik kon me aardig aanpassen. Er was een sfeer van goede organisatie met een uh, ijzeren discipline. En er was weinig flexibiliteit in programma, in rooster, in omgang met elkaar. Het was, uh, ja, het was heel strikt. Een herkzame in een enkel vak wordt slechts bij hoger uitzondering onderstreept toegestaan. En dan, ja, ja, absentisme wordt bijzonder kwalijk genomen onderstreept. <laughs> Vanaf het begin worden er duidelijke eisen gesteld aan de secretaresse. In de berichtgeving door de jaren heen blijven een aantal ideale eigenschappen steeds terugkomen... Francisca de Haan toont een artikel uit het vakblad administratieve arbeid uit 1937. Waaraan behoort een goede privé-secretaresse te voldoen? Kennelijk vond men dat bij Instituut Schroever zo'n goed artikel... dat het letterlijk werd overgenomen voor hun eigen opleiding. En dan zie je dus dat de secretaresse omschreven werd als droomfunctie van ieder meisje in zaken... De secretaresse moest over de volgende eigenschappen beschikken. Daarnaast was de eerste eis voor een goed secretaresse: een intelligent begrijpen van mensen en dingen. Consideration for others is an important factor in good office manners. Men moest de spelling. Foutloos beheersen, men moest een goede stijl hebben. De accent lag op het schriftelijk taalgebruik, maar er was ook aandacht voor het mondeling taalgebruik. Yes, men mag niet horen waar je vandaan komt. Als dat zo is, dan spreek je goed Nederlands. Long distance, please. Haar persoonlijke houding, gecursiveerd, tot haar werkgever moest wel overwogen zijn. In every case she is tactful, courteous and poised. Zij moest initiatief tonen, dat weer onderstreept, maar niet te veel. Op afstand hoor, op afstand. Nog een belangrijke zin? Alleen een volkomen toewijding met daaraan verbonden offers maakt goede secretaressen. Verdere sleutelwoorden in dit belangrijke stuk: verantwoordelijkheidsgevoel, een goede V spelen. Een denkend, positief wezen zijn en. zwijgen. Ja, je kunt dan inderdaad zeggen: werd hier niet de ideale vrouw beschreven? Good morning, Maart. Good morning, Mr. William. Good morning, Jean. Good morning, Mr. William. Om die status van ideale vrouw te bereiken, moet er keihard gewerkt worden. Paula Veenhoven moet 13 vakken in een jaar afronden: handelscorrespondentie Nederlands, Frans, Duits, Engels. En handelskennis, administratie, publiciteit en praktische vorming. En uh, stenografie, uh, en Nederlands, Frans, Duits, Engels. En ja, stenografie, ik vraag me af of de mensen tegenwoordig nog weten... wat stenografie is, want dat, uh, dat, dat zie je dus niet meer. Dat wordt ook helemaal niet meer onderwezen, geloof ik. Voor de jongere luisteraar, stenografie, kortweg steno... is een snelschrift om gesproken tekst in hetzelfde tempo op te schrijven. Met kringeltjes, haakjes en haaltjes... En nog gebruik ik het wel om uh, bijvoorbeeld uh, pincodes te onthouden. schrijf ik het in Steenhoog. Welk vak er ook wordt gevolgd, een voldoende is niet genoeg. Perfectie, daar adverteert Schroevers mee. Er werd gezegd, kijk op school, op de middelbare school... en dan maak je een vertaling of wat dan ook... En daar kan je een zes of een zeven van halen. Maar bij schroeven was het. Nee, je moet altijd. Een brief moet gewoon perfect zijn. Dat moet een tien zijn. Dat is haalbaar, maar het is een frustrerende bezigheid. Want je moet steeds weer opnieuw beginnen. Dus iedere keer als je een tikfout maakte. al was het onderaan bij hoogachtens. moest je opnieuw beginnen. Er waren wel correctiemogelijkheden, maar die mocht men niet gebruiken. <laughs> Mijn god, en soms had je een fout in de allerlaatste zin. Elk teken wordt in een soort hulsje gevoerd. Vervolgens aan de bovenzijde door een rolletje van inkt voorzien en dan door een hefboom op het papier gedrukt. Typen, dat leerde wetbiz. Ja, typen, ik weet niet zeggen tegenwoordig is het een type maar vroeger zei het typen, het type het Als je schroeven zat, gaat waarschijnlijk. Dat leerden we op de maat van Brigitte Bardot. Dus je had van die oude Remington-schrijfmachines. En dan van die bepaalde muziek. Ja, ik zal het niet voorzingen, want dat is geen gehoor. Brigitte Bardot, Bardot. Bardot. Bardot. Bardot. Brigitte, bejoe, bejoe. Ik weet alleen maar, van die heeft ze niet zomaar zo. Maar hoe de officiële tekst was, weet ik niet meer. Brigitte Bardot. Zo'n tune die zakte dan af. En dan kwam er weer een nieuwe zin van de muziek. En dan moesten we. Dus bij die laatste toon gingen al die machines om. Dus het was een dreun tot en met. Dat klinkt spectaculair, maar dat was heel praktisch. Omdat je toen de tijd nog op de machines met een armpje werkte. En om te zorgen dat die armpjes niet in de knop komen met elkaar... moet je het dus één voor één doen. Maar om daar tempo in te krijgen en toch in de maat te blijven... werd er muziek gebracht. Nou, Dat vond men een, een, een prima oefening. Oef, nou, het werkt wel. Je zit toch thuis? Vindt u het huishouden nog fijn? Nou, niet zo leuk, maar ja. ja precies, <laughs> daar zijn we nou tegen. Nou, maar het dat moet nog gedaan hebt. worden en het oh, moet nog gekoond moet worden. worden. Maar iemand kan toch ook helpen? We kunt het toch samen doen? Waar, waarom zou ah, nee, je dat een doen? De De jaren 70 breken aan. De periode van de tweede feministische golf. Behalve de Kamermuziekgroep Het Uitstrijkje... trad in het vondelpaar ook dit tweetal op... onder de naam The Shit Sisters. Waar de secretaresse in de jaren 20 nog staat... voor de moderne, werkende vrouw... Wordt ze in de jaren 70 en 80 het symbool van onderdrukking en ongelijkwaardigheid? Dan krijg je die slogan van Opzij op een gegeven moment: secretaresse en feminisme een onmogelijke combinatie. Daar werd toen uh, erg boos op gereageerd toen ik zei dat ik uh, secretaresse toch een uh, functie vond die wel erg dienend was. Al dus Cisca Dresselhuis, oud hoofdredactrice van Opzij. Het was per definitie een dienende functie. He, je, moest, je maakte als secretarisse het werk van je baas mogelijk. Op zich zaten daar, denk ik, heel erg veel interessante en, en, en moeilijke kanten aan. Maar dat neemt niet weg dat die standaard hiërarchie man-vrouw... man de baas, vrouw, de echtgenote, de, de dienende vrouw... dat dat hier structureel in zat. Er is niet zoveel mis mee, behalve dat het behalve dienende beroepen ook, wat ik dan maar noem, eindberoepen zijn. Um, je komt er eigenlijk nooit mee verder, je komt er nooit mee aan de top. En dan krijgen we altijd natuurlijk het prachtige voorbeeld van Sylvia Toot, die van haar secretaressenschap een beursgenoteerd bedrijf heeft gemaakt. En dat heeft ze verkocht en ze is nu vele malen miljonair. Oké, okay, dat is een uitzondering. Volgens de actievoerende vrouwen is de secretaresse bovendien overgeleverd... aan de grillen van de onaantastbare baas. Directiesecretaresse Paula Veenhoven herkent dat beeld wel enigszins. Hij was echt de absolute alleenheerser. En iedereen zit er wel voor hem. Ja, zo was het wel. En daarbij hoort uiteraard ook machtsmisbruik. Je krijgt inderdaad ook de ontdekking van het aanwezig zijn... overal en zeker op de werkvloer van seksuele intimidatie... Een keer, uh, ik was dus begin twintig ongeveer... ging ik mee naar een, een dinertje uh, met een uh, zakenrelatie, een Franse zakenrelatie. En na afloop bracht mijn baas mij naar huis. Althans, hij vergezelde mij in de, in de taxi. We zaten dus allebei op de achterbank. En op een gegeven moment uh, sloeg hij zijn arm om me heen. En zijn arm uh, ging een beetje lager, zo, zijn hand ging zo een beetje lager. En toen schudde ik zo met mijn schouder, schudde ik hem af. En toen zei ik, laten we dat maar niet doen dat zo'n oude man zich dreigde te vergrijpen aan zo'n jong meisje. En ook dat het uh, alle oude cliché van directeur en secretaresse. Ja, dat was dus mijn waarheid. Nou, ik vond het zo stijloos, schrikkelijk. Ik vond het ook erg lastig om daar mijn houding tegenover te bepalen. En dit wordt dan natuurlijk ook in dat kader geplaatst. De hele context van vrouwen die ondergeschikt zijn... en die er netjes of mooi uit moeten zien. Die zeker niet alleen uh, bepaalde technische en inhoudelijke werkzaamheden verrichten... maar die er ook een symboolfunctie hebben. Hun, door hun aanwezigheid, door bepaalde dingen die ze doen... moeten ze laten zien dat er een mannelijke baas is... en zijn status verhogen. Strijdbare vrouwen vragen zich af... waarom voorkoming van zwangerschap juist een taak voor de vrouw is. En of het wel zo vanzelfsprekend is... dat er op de kantoren geen mannelijke typisten zijn. Het zijn altijd vrouwen gebleven. En de mannelijke secretaresses hebben we eigenlijk nooit gekregen. Af en toe had je er eens één. Een, nou, die stond dan ook met veren en met een strik om zijn kop... stond hij in het secretaresseblad geïnterviewd. Maar het is nooit een baan geworden waar mannen op vielen. En dat vind ik dan een beetje een veegteken. Het kwam een enkele keer voor dat er een jongen... tussen het grote gezelschap meisjes verkeerde. Maar dat was uh, niet altijd een succes. Waarom was dat geen succes? Omdat het ongebruikelijk was. Bovendien had je in de taal een probleem. Want een secretaris is wezenlijk wat anders dan een secretaresse. Nou, we moeten toch laten zien dat we hier geweest zijn. En dat wij ook. Uh... Maar terwijl de vrouwen buiten actie staan te voeren, blijft het binnen bij Schroevers rustig. Het was geen thema. Dat was eigenlijk meer de buitenwereld die dat vond. Maar niet de directeur en niet de secretaresse. En de. Leerlingen zelf vonden dat ook geen thema. Ik had geen behoefte om me daarbij aan te sluiten. Uh, ik was genoeg geëmancipeerd. Zelfstandig, zelfbewust. Dus ik uh, vond het voor mezelf niet nodig. Je moet niet vergeten dat de meesten kwamen toch wel uit de gegoede families Die hadden daar geen behoefte aan. Voor de meisjes die naar schroevers gaan, blijft vooral de aloude garantie belangrijk. Een goed betaalde baan. In die jaren dat ik nu aan het werk ben... heb ik ooit eens een keer zes maanden aan de geen werk gehad, geloof ik. En voor de rest heb ik altijd gewerkt. Dat geldt ook voor de laatste secretaresse in dit verhaal. Karin Iepes, die nog steeds in functie is... Ik heb in de olieindustrie gezeten, heb ik veel in de financiële wereld gedaan. Ik ben in advocatenkantoor gewerkt. in en selectie heb ik nog gezeten. Ik, ik heb in een vastgoed gewerkt. Supermarktketen. Ben in het buitenland, heb ik gezeten. Productschappen heb ik gezeten. Nou ja, van alles en nog wat. Begin jaren tachtig rond ze de opleiding voor Europese secretaresse af. Een nieuwe richting binnen Schroevers. De Remington-typmachines en de platenspelers zijn dan inmiddels al afgevoerd... Toen bij mijn eerste baan had ik meteen al een Ring xerox typmachine met een geheugen van één pagina. Wauw. En uh, dat heb ik, dat denk ik, nou, drie jaar of zoiets meegewerkt. En toen al heel snel naar een tekstverwerker. Maar die kon ook alleen maar tekstverwerken. En een telex, dat heb ik zeker nog meegewerkt. Kopieerapparaten waarbij je het origineel in een plastic velletje moest doen... en dan het doorheen halen. Dus de technologie is hetgene wat misschien nog wel het meeste veranderd is van alles. Die snelle technologische ontwikkelingen hebben directe consequenties op de werkvloer. Vroeger dachten mannen dat ze niet konden typen hè, of dat was iets wat, wat minder waardig was. En tegenwoordig hebben de meeste mannen natuurlijk hun eigen... Um... Computer, notebook, uh, telefoon enzovoort en doen niks anders. Ze kunnen het best. Ze kunnen het best, hè, wat GEMA weer eens laat zien... hoe historisch en contextgebonden al die ideeën zijn... over wat mannen en vrouwen wel of niet goed zouden kunnen. Ja, dus, dus heel veel dingen die directeuren nu zelf doen... die werden vroeger door hun secretarissen gedaan. Een heleboel dingen kunnen natuurlijk gebeuren zonder secretarissen maar een heleboel dingen ook niet. En voor die dingen blijft Schroevers jaarlijks nog talloze meisjes... en een enkele jongen opleiden. Ze profileren zich inmiddels niet meer puur als secretaresseinstituut... maar als modern management- en organisatiebedrijf. Door een grotere nadruk op het technische en inhoudelijke werk en het benadrukken van de nou ja, eisendheid van die functie. En dat het inderdaad geen hè, zogeheten typmiep is of was, maar dat een secretaresse een behoorlijk eisende functie is. Het koffie halen is een heel klein onderdeel. Wat veel belangrijker is, is dat je moet weten wat speelt er. Omdat je met name moet anticiperen. En ik denk dat dat een, uh, misschien een typisch vrouwelijke kwaliteit is. Alert, personable, efficient, our secretary leaves at the end of the day with a sense of accomplishment and of pride in her contribution to the world of business in which she plays such an important part. U hoorde een documentaire van Laura Stek, gemonteerd met Barry Kamer. Het boek van Francisca de Haan dat zij schreef over de introductie van vrouwen op de werkvloer heet... Seksen op kantoor over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht. Nederland tussen 1860 en 1940. Volgende week in het spoor terug het eerste van de documentaire over 175 jaar artis. Informatie over deze uitzending van OVT en vele hiervoor... is terug te vinden op onze site www.geschiedenis24.nl. En om te horen wat er nog meer op de site en op het themakanaal Holland Dok te beleven is... hebben we internetredacteur Marnix aan en Laan. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag, Michal. Ja, aansluitend op die documentaire die we net hoorden... hebben we een uh, prachtig filmpje uit 1938... van het 25-jarig bestaan van uh, Schroefers. En toen werd er een uh, wedstrijd tikkunst gehouden. Dat <lacht> bestaat volgens mij nu niet meer. Maar uh, de meisjes moesten met hun tikmachine... Uh, ja, een soort borduurpatronen tikken... die dan uh, portretten werden of uh, dieren. En uh, de mooiste kregen uiteraard oh, wat heerlijk. Een, uh, een prijs. Het nee, ziet er echt heel amusant uit. Uh, ja, jullie hadden het natuurlijk ook al over Koning in de Dag 1980. Vanavond om 10 over negen op Nederland 2, een andere tijdenspecial, Oranje en het Oproer. Zeker gaan kijken, want daar zitten onder andere prachtige, nieuw gevonden amateurbeelden in, die op de Dam zijn gemaakt. En die kan je ook al nu op de website bekijken. Verder ook nog op de website het beroemde interview dat Maakje van Wegen in 1987 had met Juliana en Bernhard. We zijn het niet vergeten, we weten die prachtige quotes van Juliana. Ik doe mijn leven lang mijn best om niet ouderwets te worden. Heel leuk om dat weer terug te kijken. En straks op Holland-Doc om 12 uur, Holland-Doc 24. The Dark Ages, het eerste deel van de BBC-serie over de middeleeuwen. Dat is dus allemaal op de website en het themakanaal. Hartelijk dank, Marnix Kohaas. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van OVT. Straks na het nieuws, de perstribune met Govert van Brakel en hij heeft daar te gast... George Vreulich, hoofdredacteur van BNR. Wij zijn er volgende week weer. Nog een hele prettige zondag. Tot dan. Dag. En daarmee, geachte luisteraars... laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden. Wat als echte singer-songwriters een lied voor de koning schrijven? Mijn lied gaat over de positie van een koning van vandaag de dag. Dit is de dag vroeg vier generaties ambachtelijke liedjeschrijvers... om hun gedachten over de troonswisseling, Nederland en Oranje op muziek te zetten. Het is een lied geworden met oprechte liefde voor het land van waar je komt. Vanaf morgen tussen twee en half vier in Dit is de Dag... Het koningsnummer van Rogier Pelgrim. In dit lied stel ik een beetje de rol van de koning ter discussie. Stef Bos. Kritisch aan het begin, euforisch aan het einde. Anneke van Geersbergen. Staatshoofd zijn en dan ook gewoon maar een mens. Een onmogelijke spagaat. En Armand. Feesten zijn het cement van het leven. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Wow! Maar is vaak van korte duur.